Zuur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het verkeer rond Volkel staat muurvast. Volgens de ANWB staat het door de enorme belangstelling voor de luchtmachtdagen op de vliegbasis... Van auto's soms meer dan een uur stil. Vooral op de N605, de N264 en de N277 is het aansluiten. Op die laatste weg staat 17 kilometer file. Het is voor het eerst in drie jaar dat er weer luchtmachtdagen zijn. Vorig jaar en in 2017 werden de luchtmachtdagen niet gehouden... ...omdat er niet genoeg geld was voor de organisatie. In de Notre Dame in Parijs wordt vandaag de eerste mis opgedragen sinds de grote brand op 15 april. De mis begint straks om 6 uur en er kunnen zo'n 30 mensen bij zijn. Die moeten wel een bouwhelm op, want er is nog steeds instortingsgevaar. De kerk zelf is nog niet toegankelijk. Achterin is een kapel waar ruimte is voor een kleine groep mensen. Tijdens de mis wordt het altaar opnieuw ingewijd. Volgens de restauratie van de Notre Dame begint waarschijnlijk in januari volgend jaar.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 Woensdag kwamen tot felle confrontaties bij het parlement van de stad. De demonstranten zeggen dat door de uitleveringswet China... zijn greep op Hongkong vergroot. Tom Dumoulin start niet meer in de zevende etappe van het criterium du Dauphiné. De wielrenner van Sunweb heeft sinds zijn val in de Giro knieproblemen... en hij wil geen enkel risico nemen met het oog op de Tour. Ploegleider Visbeek maakt zich geen zorgen... de knie moet volgens hem goed worden gecontroleerd... en daarom is Dumoulin nu terug in Nederland. Het weer van het zuiden uit zo goed als droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen zon en stapelwolken, een kleine kans op een bui en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Over van de zee, wat is jouw kracht enorm? Eppelvloed, je lange lauwe strand Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand Hei, hei, niet hey. Ik ben niet met volle teuggen Circuit, strand of de kroeg Mond de dag. Ik weet ie zit bij mijn broer. Hoort is in het voor. Hier is het allemaal. Mijn dingen. Welkom terug bij het uh, zevende uur van deze bijzondere uitzending van ZFM. Live vanuit het Amsterdam Beach Hotel tijdens het 24 uur uh, Festival Zandvoort. Zandvoort, nee, Festival 24 uur Zandvoort. Mijn naam is Irene de Jager en samen met Gerry Rutte presenteren wij het geluid van Zandvoort voor de komende twee uur. Ja, er zijn uh, vandaag 33 evenementen te bezoeken die meedoen aan dit festival en uh, wij van ZFM zijn er uiteraard een van. Wilt u meedoen aan onze uitzending van vandaag? Kom dan naar het Amsterdam Beach Hotel en schuif aan en uh, u kunt uh, meepraten en meedoen als u dat wilt. Maar goed, we houden u op de hoogte de hele dag van wat er te beleven is. En de komende twee uur kunt u meegaan doen met de volgende evenementen. Vanaf 1 tot 3 uur is er een meet and greet aan de, van de Reinders zusjes of met de Reinders zusjes ja, bij Sectime aan de Kerkstraat nummer 27. Ja. En dan vanaf 1 uur kunt u bij. Uh... ...Asian Pet Thai... ...een Asian Pet Thai workshop doen... ...bij Ayuma Beach. Ja, Jammer dat ik, ik daar niet bij kan is, zijn, want dat had dat ik wel is graag komen, willen doen. Is ja, ja, dat denk ik. En dan van 2 tot 4 ...kunt u bij Tea... T uh, Chocolate and More... ...de droom van Zandvoort proeven. Nou, Tea, Chocolate and More, dat is op de Kerkstraat nummer 8. Als u van boven naar beneden loopt... ...is dat aan de rechterkant uh, bij het straatje... ...naar Café Bluis toe. Ja, en dan ook om 2 uur... Dan ...kun je van uh, Afvalkunst... Van afval kun je kunst maken in het Zandvoortsmuseum. Nou, ja, heel bijzonder. Nou, de hele dag tot 12 uur kunt u trouwen voor één dag op het strand bij mij en nou, zeggen. Oh, dat ga ik doen. Reden. Wat leuk. <laughs> <laughs> nou, nog iemand vinden die met me mee wil. Oh, God. Ah. Maar ook om twee uur kunt u uh, Zandvoort shaken bij de... Bos Bols oh, Pop, Pop Bar. Ja, ja. Hier, dat is in het festivalhart op het Badhuisplein. Ja, dat, ja. Uh, dat, dat wordt nu nog opgebouwd. En natuurlijk is het podium vanaf twee uur open en hoort u diverse bands en artiesten optreden ja, hier zo. live op het Badhuisplein. Nou, ja. het wordt echt een super dag vandaag. En ja, volgens mij hebben we de regen al gehad. Het, uh, vanaf nu ja. wordt het geloof ik alleen maar droog en beter weer. Nou, uh, we beginnen. Uh, misschien wil Rob? Ja. Is ik kan Rob van. Uh, Rob? Ik ga oh, hij smeert hem. Rob van het Wapen van Zandvoort. Die uh, willen wij graag even tackelen en even praten met hem over wat er vandaag op het Gasthuisplein allemaal te doen is. Want er zijn uh, nog verschillende activiteiten daar ook te beleven, uiteraard. Nou, hij is. Ik ga kijken hoe het Goed, nou ik praat nog even door, want ik ga toch nog even uh, een herinnering geven aan wat er deze, uh, dit uur zeg maar vanaf 12 uur te doen is. Om 12 uur, vanaf 12 uur kunt u dus terecht bij kaas- en wijnproeverij bij het Kaashuis Tromp op de grote Krocht nummer 3. En om 12 uur is begonnen de jeugdworkshop kunst maken bij het Zandvoortsmuseum. En om 12 uur vanaf 12 uur kunt u uh, op safari in de duinen. Mm -hmm. En als u zegt van. Uh, nou, daar wil ik nog naartoe, dan bent u misschien een beetje laat. Maar misschien kunt u nog aansluiten. Dat is bij het pannenkoekhuis, de duinrand op de Zandvoortselaan 130. En om 12 uur is begonnen bij Ayuma Beach de workshop vinyl over natuurlijke platen. Dat is op de Boulevard Barnaar, nummer 24. En. Of, uh, houdt u van fietsen of uh, met familie en vrienden, dan kunt u vanaf 12 uur terecht bij het circuitpark Zandvoort aan de 6 uur of de 24 uur racefiets. Ik denk dat dat misschien al een beetje te laat is nu. Ja. Maar goed, het is op het circuitpark ook gezellig. Vanaf 1 uur is er dan inderdaad, zoals we net zeiden, de meet and greet bij uh, Sectime. Hallo. Oh, Brie komt u oh. eraan. Ja, nou, even. Hi Hoi Brie. Gezellig dat je er bent. De brief eigen is van het wapen van Zandvoort. En uh, jij uh, hebt een prachtig t-shirt aan. Vrienden van Zandvoort live. Wat gaat er gebeuren op het Badhuisplein vandaag? Het uh, wordt uh, straks heel mooi weer. Dat hebben wij ook gezegd. En dan um, hebben wij alleen maar hele leuke optredens. Van, Vanaf uh, hoe laat? Af twee uur. Dan is de opening. En die wordt door de wethouder verricht. En dan hebben we ook nog een hele leuke verrassing. Dus ik, ik roep bij deze iedereen op om, om twee uur wel aanwezig te zijn op het Badhuisplein. Badhuisplein? Ja. ja. Maar is er op het Gasthuisplein nee, niks. niks te doen? Helemaal niks. Nee. Het is allemaal, nee. hier. Het is ik allemaal plaats ik, hier? Ik ben toe? een beetje druk. Oh. Dus eigenlijk zit je op hete kolen, zogezegd. Nee, helemaal niet. Oh. <laughs> maar op het Gasthuisplein, uh, dat is gewoon uh, open. En, uh... Ja, ja okay. Nou, het is natuurlijk een superplek om dingen te doen, hè. Want uh, ja. Ja, er, ja, ja, ja, er gebeuren vanavond. Maar al, wij, wij, wij, wij zijn alleen maar hier. Op het, alleen op het Badhuisplein. Op het Badhuisplein. Wat hier, hier nu? Want wat hebben jullie hier? Festival Hart. Wij zijn het Festival Hart van het, het evenement. Oké. Okay. En daar staat dus, van alles, daar staan, staan foodtrucks, uh, bier, biertent, biertenten, er en, staat heel veel muziek, er zijn ja. dj's, en Jeroen van de Boom, en ja. Yves Binnensen, wordt en gewoon Luna een en te en, gekke ja. dag vandaag. Ja. Ja. Ja. Ja. Super, helemaal goed. Tot hoe laat moet jij hier zitten, want jij moet straks ook om twee uur op het plein zijn. Uh, ja, dat zegt men. Ja. ja. ik moet zingen, hè? Geloof ja. ik. Ja. Ja. Nou, ja. dat. Ja, uh, ik, uh, <laughs> ja nee, dat, het komt wel goed. <laughs> nee. Het komt goed. Het is om te, we, we, iets voor twee. Uh, dan uh, worden we toch afgetopt door de reclame en het nieuws. Dus dan uh, spring ik naar de ja, overkant goed, komt en dan ga ik zingen. Ik denk dat ik eerst nog even wat moet doen om mijn keel een beetje te smeren. Ja. Zo ja gewoon honing in je thee. Gewoon honing. Mm. Oké. Okay. Mm. Goed. Jij had het over uh, Yves Berends. Ja, die en, komt. Die komt. Roep nog even zo snel. Ga ik ze allemaal noemen? Ja, doe het maar oh, nou, maar gewoon. Dennis van Veen komt. Wendy Moore komt. Uh, we hebben een uh, sing battle tussen Alicia, Alicia Paap en Jane Beines. Uh, Luna komt. Van Kesselband treedt op. Uh, DJ Raimundo, DJ Frank Vink en DJ Erik Vaser. DJ Hitro is er. Het zijn allemaal geen, onbe geen onbekende mannen, hè? Nee, nee, het zijn, zijn allemaal toppers. Toppers. Zijn toppers. Nou, toppers gesproken. Jeroen van der Boom die, uh, is, een is natuurlijk ook een topper. Ja, dat is en uh, onze eigen Luna. Ja. Uh, nou, hoop ik niet dat ik iemand vergeet, want Ik vind dat zo lullig, maar mijn hoofd zit toch een, een beetje... Toppers. Nee, we snappen het. <laughs> daar, daar zit het, uh, het kaartje, daar staat het volgens mij vast op. Nee, daar staat alleen Raimundo uh, Jeroen van der Boom en Yves Berends op. Zou oh, oké. Okay. Nou ja. Nee, maar dat geeft ook niet. Het is nu uh, inmiddels in Santander wel bekend... Uh, wie, ja. er Wie er allemaal komen. Er zijn overal posters in het dorp. Ja, billboards. Hele, billboards, grote, hele billboards. grote billboards. En daar staat het op, ja. iedereen die er komt. Dus ja. kom vooral om twee uur hier naar het Ja, Sowieso voor de opening. Maak dan de dan opening mee. Dan gaat het zonnetje schijnen en dan wordt het helemaal leuk. Dan wordt het helemaal leuk. Nou, Het is ja. nu al leuk eigenlijk, vinden ja. wij tenminste hier. Hier in, in het Beach Hotel Zandvoort. Echt, vinden wij het al een ja, hele gezellige, Ja, leuke locatie, toch? Ja. ja. Prima. Nou ah, ja, goed. Nou, ja, prima. Eh, Dank je wel, dan ga ja, ik nou spri de Sprint vullen. terug uh, naar je plekje en we zien elkaar straks. Ja. Ja. Succes. Goed, we gaan uh, tussendoor nog even een uh, muziekje draaien. Ja, dus, en dan dus, hebben wij zometeen dus onze volgende en, gast. Een uh, um. broken heart is all that's left.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 He's coming! Ja, we zijn terug bij het Amsterdam Beach Hotel. Uh, waar wij eigenlijk was, wachten op onze gast uh, die er komen moet. We kunnen Julia vragen. Julia? Onze reizende, razende, reizende reporter uh, is nu even terug. Goedemorgen. Goedemiddag denk ik. Of het is middag. Ja. Oh ja, dan moet ik even aan wennen dat het middag is. Goed, waar ben je al geweest vanochtend? Um, bij de kids workshop van uh, Tromp, zeg maar. Dat, uh, dat uh, Peter ging uitleggen over uh, welke kazen zijn en wat het allemaal inhoudt. Ja. En het was hartstikke leuk om te horen. En natuurlijk ook best wel lekker om te proeven natuurlijk. Oh, je mocht proeven ook. Ja. Ja, ja. ja want uh, die kazen, dat, dat zijn natuurlijk kazen die zij volgens mij bij allerlei boeren kopen. Het is geen fabriekskaas. Nee, er dat zijn, nee, Dus dat, dat is wel heel bijzonder. Want je proeft dat ook wel, hè? Het verschil dat tussen een, een fabriekskaas uh, en de kaas uh, die zeg maar, bij de boeren vandaan komen. Goed, en wat heb je nog meer gedaan? Uh, nee, dat was het nog tot nu toe. Uh, en uh, straks rond een uurtje of half drie zou ik aanwezig... Of één, uh, tussen één en drie ben ik aanwezig bij een rijderszusjes. Ja. Is dit een prettig? Oh, wacht even. We hebben volgens mij iemand van de yoga nu... Uh, die er aankomt, nee, oh, nee, niet dus. Nee. Goed, we, we, blijven, we blijven gewoon op de, op de gasten wachten, dat maakt niks uit. Maar goed, je gaat vanmiddag naar de zusjes Reinders, ga je meepraten? Ja. Vertel eens even iets over jezelf trouwens. Wie ben jij? <laughs> nou, um, ik ben Julia en ik ben 16 jaar oud. Ik zit op het Wim Gerterwacht College en vanwege dat meneer Boele uh, met Dolly en Pierik in aanraking even in contact is gekomen met uh, ze is mensen zoeken die het leuk vinden om een radioprogramma te maken. Dus ben ik er eigenlijk zo'n beetje erin gerold en daardoor is ja. het gewoon Het tevreden. is gebeurd. Hier. Zit ik nu hier? <lacht> en, je bent, uh, en, en doe je bal voor dit, uh, heb je al eens een ander programma gepresenteerd? Uh, op op, op hebben we een ja? soort van eigen programma gemaakt. En wanneer was dat? Een tijdje geleden al. Een tijdje geleden. Ja, er zijn jullie ook voor in de, op de radio geweest ja. hè? om daarover te vertellen. Hè? Een paar weken terug. Uh. Ja, dat klopt. Ja. ja. ja. ja. Nou, hartstikke goed. leuk. Toch? Ja, leuk. Ja, nou, ik ik uh, kan niet anders zeggen als uh, dat wij uh, nog nog even moeten wachten. Ik ga trouwens nog wel even herhalen, want het blijkt dat er mensen zijn die we toch nog even... We horen van jou weer, uh, Julia. Ja, we Jij horen we straks weer, even. Uh, als dat reporter ons vertelt over uh, de andere activiteiten waar je dan ook uh, bent. Ja, dat is goed. Ja, ja je gaat er dus straks ja. uh, van 1 tot 3 is de meet and greet met de reinderszusjes uh, bij de Sectime op uh, de Kerkstraat 27. En uh, wat ik zeker kan aanbevelen is dus de Asian Pad Thai Workshop bij uh, Yumi Beach. Ja. En uh, ja... Ik bedoel, het gaat over lekker eten, dus dat uh, is altijd goed. Ja. Van twee tot vier kun je thee proeven. Uh, oh nee, je kunt de droom van Zandvoort proeven bij Tea, Chocolate More. Hi. We hebben dat is geen de gast. De buurvrouw. Dat is oh, mijn buurvrouw. De buurvrouw. Hallo buurvrouw, wat gezellig. Zie je, mensen komen gewoon even langs om even bij ons te praten. En uh, televisie, uh, televisie wou ik zeggen. Ja, Zo ver zijn we nog niet. Dat komt nog dat wel, komt denk, wel, dat hoop ik. Dat we nog uh, ja. CFM uh, tv gaan ja. krijgen. Ja, en dan hebben we ook nog om twee uur. wordt er dus ook in het Zandert Museum afval. Van afval wordt kunst gemaakt. Oké, okay, heel bijzonder. Ah. Ja. En je kunt nog steeds trouwen, hè? Op het, ja. Bij Meijer. Bij Meijer. Voor een dag, ja. ja. Eén is dag, is toch reeds? leuk? Ja, dat je voor met je beste vriend of zo kan gaan trouwen. ja dat is hartstikke ja. leuk. Ja, leuk, leuk, de hele leuk dag. initiatief. Ja. Ja. Ja. Nou, we ja. eens kijken of dat we rond kunnen meeslepen. Die arme ja. jongen. Ja. Ja. Oh, je kunt ook cocktail leren cocktail shaken. Ja, is dat is misschien is natuurlijk makkelijker. Ook, dat is makkelijker. Ja. Makkelijker dan trouwen. Bij de Bols popper Hier op het plein kun je dat, kun je dat leren. Ja. Ja. Ja. En wat hebben we nog als laatste dan nog van... Uh, oh, de, ja, de artiesten. Het, het, de artiesten, de artiesten openen, ja. Het podium vanaf ja. twee uur. Ja. Nadat dus, uh, de, officiële, de officiële opening is uh, geweest door de wethouder. komt. Ja, die komt straks. Hè, om, uh, om één uur komt ze in, uh, bij ons in de uitzending. Ja. En dan gaat zij daar ook over vertellen en ook over nog andere zaken. Even kijken hoor of dat ja. er nog wat andere dingen zijn. Oh, er is om drie uur ook nog iets, maar dat zullen we straks nog wel een dat keer herhalen. Dat gaan we straks herhalen. vertellen, ja. Maar uh, er zijn speciale geïmporteerde wijnen die men kan proeven bij Ayuma Beach op de boulevard Maar oh, Dat is ook wel heel erg dus, leuk. Dus ja. ja, dat is uh, zeker zo. Ja. Ja, wat, wat gaan we doen? Uh, muziekje Ik, ik denk dat muziekje. we nog even de muziek gaan doen en dan ga ik ondertussen even kijken of dat wij nog wat meer informatie kunnen delen met u. Tot zometeen. Oké. Okay. Gaat uh, uh, Thomas proberen om met. Uh, ik ga, Roy. Uh, ik ga bellen. Ja, ga jij als het goed is, heeft okay, Irene We gaan rummen. proberen te bellen met Roy. Bij de ja. Reinderszusjes in de Kerkstraat. Gaan we kijken of het lukt? Kijken of het nu wel lukt. Vanochtend. Uh... Ja. Oh, Roy. daar is Roy. Je spreekt... Oh, uh, je <laughs> ik denk dat hij hierheen komt zo. Ons, uh, okay. zet je op. Met Irene, Roy. Uh, ben je in de uitzending nu? Nou ja, jij hebt hem in de uitzending aan de telefoon. Maar wij horen hem nog niet. Ah, hij is op het plein nu. Ja, ja ik zie hem. Kijk, daar, hij loopt daarvoor. Oh, okay. Kun je hem doorschakelen naar ons? Uh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Even kijken. Als het goed is... Roy, ben je er? Ja. Oh, Oké, okay. ja. daar ben je. Uh, waar, waar zit je nu? Ja, ik zie je lopen trouwens. Je zit, ja, ik, zeg, uh, nu, uh, ik loop uh, bijna op het trein, ik... Okay. Dus Ik zet even zo mijn fiets weg. Dat is heel verstandig. Zet hem wel op slot. Want ik zag een bordje bij het begin van de boulevard vanaf uh, Bloemendaal... dat er fietsendieven zeg maar, uh, oh, okay. actief zijn. Oh, jee, ja. En dat uh, iedereen, uh, vooral als er grote evenementen zijn... Dan komen ze volgens mij met een busje en dan uh, gooien ze alle Laten fietsen erin die losstaan. Nou, en dan is, is het hoppa ik, en dan zijn ze weg. Okay. Nou. Dat moeten we niet hebben. Dus zet hem goed op slot. Ja, nou, hij staat goed op slot. Oké, okay, jij gaat nu... Waar ga je nu naartoe lopen? Ik loop nu op het badhuisplein. Ik ga nu naar het podium toe lopen. Je gaat naar het podium. Kun je al iets vertellen hoe ver men is daar? Ja, zeker. Het... Uh... Ben ik al in uitzending ja, eigenlijk? Ja, ja, je bent ja. in Duitsland. Oh, okay, ik laat niet door, sorry. Oh, maar uh, ja, het niets. gaat hartstikke goed hier op het podium. Het is uh, ze zijn nu druk aan het opbouwen, want er gaat natuurlijk het uh, evenement Vrienden van Zandvoort live uh, plaatsvinden. Uh, er is, er is natuurlijk een heel mooi podium, net als men ook gewend is van de Pride at the Beach. Die staat nu ook op het Badhuisplein. En uh, daar gaan tal aan artiesten optreden. Bijvoorbeeld Jeroen van de Bomen om half tien. Uh, hebben we, we hebben Luna, we hebben Yves Berensen, Maar ook de Verkesselband zal aanwezig zijn. En ook heel veel andere gezellige artiesten op het podium. Ja. Dus uh, dat, dat is heel erg leuk en gezellig. Er staan ook marktkraampjes, voetdruk, er is een chillhoek voor de mensen... En wat heel erg leuk is om te vertellen, Debbie Sandvoort, de bekende tatoeërder van TMS, die uh, is ook aanwezig en die gaat uh, vanaf 45 euro tatoeëren. Dat is een, een koopje voor een tatoeage van haar, want uh, ze is een heel goed uh, tatoeëerder. Ja, zij heeft ook prijzen gewonnen, hè, heb ik begrepen. Ja, klopt. Klopt, inderdaad. Ja. Ja. Dus, uh, dit is dus, je uh, kans als je iets moois wil laten zetten. Dan uh, misschien zijn er mensen wel die Zandwoord uh, op hun lichaam willen vereeuwigen. Ja, of het logo van ZFM. Een ja, dat kan. Nou, dat vindt vind weer wat... Uh, of uh, wat... de naam van iedereen die aangetrokken Nou, op, nee. Rutte. Dan Daar maak je dan een foto van. Dat is leuke. Met een handtekening erbij. Uh, of het geluid van Zandwoord gewoon. Ja. Ook. ja. Dus, uh, Fan uh, van CFM. Ja. Dat, zou, dat ja. is een mooie, mooie kreet is dat. Ja. Nou goed, ja, het, het gaat maar, gebeuren. Uh, het is droog. Uh, het wordt ja, ook wel wat leuk is om te vertellen. De, de organisatie wordt de, natuurlijk door drie ondernemers gedaan. Dan zie je ook maar weer dat die samenwerking heel erg belangrijk is tijdens zo'n evenement. En, uh, ja, en, en er is ook een Holland Casino. Peus, daar kan je een workshop uh, met, van, van het casino krijgen. Dat is ook hartstikke leuk trouwens. En, uh, ja, er is genoeg te doen in ieder geval. Goed, op het Battersplein. Hartstikke goed. Nou, Roy, we spreken je straks nog even. Uh, succes ja. uh, daar op het plein met je laatste uh, activiteiten. Uh, Helemaal goed. Ik, ja, ik, ik heb ook nog iets uh, uh, gevonden. Dat wil zeggen, uh, ik, ik ben en ik denk uh, velen met mij benaderd via Facebook door Marieke Bouwman. Uh, zij heeft een cadeautje voor iedereen die vandaag aanwezig is uh, op, de, op de 24 uur uh, Zandvoort. En uh, dat is een, een gratis klanten cashback kaart. Oh, nou, ja, die is dat, dat dit weekend ja. uh, gaat iedereen er uh, van alles van horen. 24 ondernemers en winkels zijn al aangesloten hierbij. En er komen er nog een heleboel bij. Uh, het is een klantenkaart die door iedereen gebruikt kan worden. En je kunt je gratis aanmelden. Nou, ik heb dat ondertussen oh, gedaan. En uh, via de, de app kun je dat uh, doen. En dan krijg je die, die app daarvan. We volgende week aandacht aan besteden aan deze cash, uh, ja. cashback ik, ik weet dat uh, er wordt vandaag uh, wordt geïntroduceerd. Wordt geïntroduceerd. Hij wordt uh, vandaag op het Grote Plein overhandigd aan de burgemeester. Dat is om uh, tien over half zes. Vanaf 1 juli uh, kan hij gebruikt worden. En volgende week zullen wij bij CFM daar uh, ja. aandacht aan besteden en dan... ...weet iedereen, de ins en de outs. En je kunt hem echt bij alle winkels... ...zo'n beetje hier in het dorp... althans bij heel veel winkels al gebruiken. En buiten de winkels in Zandvoort... ...kun je hem ook gebruiken bij een heleboel andere winkels... ...in Haarlem en omstreken. Dus. Oké, okay, ik heb de eigenaresse van het hotel. Oké, okay, de eigenaresse van het hotel... ...die komt nu even gezellig bij ons zitten. Goedemiddag. Dan je Hartstikke dan druk. Je, je, je vliegt van links <laughs> vliegt naar rechts... Er wordt van alles gedaan hier. Hi. Ja, er wordt zeker van alles gedaan. Uh... Ja, Er gebeurt trouwens heel vaak hier iets. Hè? Het, is, het is een, een... Zeker. bijzonder ja. druk en gezellig een, restaurant. Ik heb heel, heel veel keren hier al gegeten. Ook uh, de Zuid-Afrikaanse barbecue, barbecue uh, is uh, niet te versmaden hier. Het is ontzettend gezellig vind ik ook dat je met elkaar aan tafel uh, lekker zit te eten. Ja. Maar de comedy die hier... Uh, is die, in de winterperiode, in de winterperiode ja. ook heel bijzonder. Ja. En eh, niet, uh, zeg maar, uh, het zijn misschien redelijk onbekende mensen die hier komen. Maar het zijn wel hele goede mensen die hier komen. Okay. Ja, nou vaak wel. Ja. Het, het ja. kan ook wel eens wat minder maar, grappig het, zijn. Maar, uh, het is of, ook een kwestie van smaak, hè? Ja, zeker. Maar over het algemeen is het... Uh... Wie je naam trouwens even zeggen? Ja, uh, Suzanne. Goed. <laughs> hoe, hoe komen jullie aan ze eigenlijk, aan de, aan die, aan de comedy... Uh... Ja, je hebt een idee in je hoofd zitten en je gaat eens dus op internet kijken. En uh, daar ben ik Saïd tegengekomen. En die zit heel erg in het wereldje van comedianten. Mm -hmm. En die trekt ze eigenlijk altijd aan. En het zijn ook altijd mensen die nieuw materiaal willen uitproberen. om te kijken hoe dat bevalt bij het publiek. En uh, ja, je moet wel zo'n tussenpersoon hebben die uh, al die, uh, al die ja, comedianten kan, wel ja. kent. Ja, ja, ja, ja. ja. ja leuk. Ja. Ja. leuk. En er was vorige week, of was het de week ervoor, de, de... de de love. Love. Nou, nou, Ja, ja. <laughs> ja, vorige weekend was dat. En ook uh, eigenlijk wel een groot succes. Um, er waren meer dan 100 inschrijvingen. Helaas door de uh, Code Oranje, die afgegeven is... Uh, kwamen er wel wat minder, maar we waren toch nog steeds tegen de 100 mensen wel binnen. Zo, ja. En uh, ja, er zijn volgens mij wel wat setjes uitgekomen. En zijn dat dan leuk. ook mensen uit, Amst of, uh, uit Zandvoort die, uh, zeg maar... Niet heel veel. Oh. Um, heel veel mensen, ook gewoon uh, ook uit het zuiden van het land. Ze, komen, ze kwamen overal vandaan. Wat grappig, ja. grappig. Ja, ja leuk. Ja, ja. Maar nu nog die mensen uit Zandvoort. Want volgens mij lopen er hier ook genoeg. Maar ik denk dat de mensen uit Zandvoort misschien juist weer ergens anders... Ja, <laughs> niet hier. die willen het niet, niet, nee. <laughs> niet toegeven. Dat ze op zoek zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, hartstikke goed. Nou, uh, jullie, jullie gaan een hele drukke dag uh, tegemoet. Ja. Wat, wat zijn de bijzonderheden vandaag hier? Specifiek in het hotel. Behalve het feit dat wij hier zitten. Ja. Nou ja inderdaad, jullie zitten hier. Um, en wij hebben een leuke buitenbar staan. Um, dus mm -hmm. wij uh, ja, men kan hier gewoon lekker op het terras komen staan. Ook naar het podium kijken. Uh, of even binnen als we willen opwarmen. Maar volgens mij gaat met twee uurtjes de zon schijnen. Ja. En die gaat niet meer weg. Dus ik weet niet of dat nog nodig is. Um, echt specifiek hier iets vandaag? Nee. nee, nee, nee niet eten? Er wordt niet gegeten? Nee, of is nee. de keuken open? Ja, we hebben, nou, we hebben een leuke kleine kaart gemaakt voor vanavond. Dus we kunnen zeker eten. Het zijn meer van die hapjes die je staand uh, oh, kan eten. Een satéetje ja. of zo. Een satéetje, je... een hamburger, een mm -hmm. uh, puntzakje friet. Heel ja. simpel. Maar ze ja. kunnen in ieder geval hier terecht. Maar natuurlijk ook op het plein waar ja. de, uh, waar de staat. staan. staat. Ja. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. We zullen je niet langer ophouden, want volgens mij ben je gewoon <laughs> ik, uh, ja, ik heel druk. Ik netjes er zeggen. te zeggen. Succes vandaag. Dankjewel. En uh, dankjewel dat we hier mochten zijn vandaag. Ja, graag gedaan. Goed, nou, we hadden die, die kaart hebben we al besproken. Ja, die komt, uh, die ja. komt binnenkort. Ja. Ja. Heb jij ja, nog wat uh, nieuwtje? Nou, uh, die, onze gast ja, van de Senso, uh, yoga-studie, die is, is nog niet gearriveerd. Dat kan altijd nog, natuurlijk. Uh, ik heb geprobeerd te bellen, maar ik heb geen antwoord gekregen. Wij kunnen nog iets zeggen misschien over wat er uh, gaat gebeuren, misschien na uh, één uur. Uh, dat van 2 tot 4 dus bij uh, Tea Chocolate en Moor uh, kun je de droom van Zandvoort proeven. Ik weet niet wat dat is, maar dat is natuurlijk een verrassing, neem ik aan. En dat is in de Kerkstraat 8. En om 2 uh, uur ja, kun je dan nog steeds uh, afvalkunst uh, maken in het uh, Zandvoort Museum. Uh. Om drie uur is er een speciale, eigen geïmporteerde wijnenproeven bij Ayuma Beach. Ayuma Beach heeft ontzettend veel activiteit ja, op dit ja, moment. Klopt. Heel erg leuk. Op de boulevard Barnaar. Uh, je kan cocktails shaken bij de Bols Popbar. Ook op het, op het Festivalhart. Je kunt ook nog steeds trouwen voor één dag op het strand bij uh, Meijer aan Zee. En ja, het podium uh, waar de artiesten optreden is uh, vanaf twee uur open met diverse bands en artiesten... Uh, die live hier optreden op het uh, Badhuisplein. Badhuis, ja. Ja, het, ik, de zon komt een ja. klein beetje door. Ik zie trouwens net op uh, NH-nieuws... Uh, dat er behoorlijk wat wateroverlast is geweest... Oh, ja? over de heftige regenval die er vannacht uh, en vanochtend vroeg... Ja. en dan, ik ja. hoorde het inderdaad uh, kletteren vanochtend. En, ja. uh, er, er zijn straten blank gekomen en uh, paden vol met water... Dus, uh, de, en Zal ik anders nog even zeggen wat wij derde uur gaan doen? Uh, ja, Om uh, hebt het, uh, één ja. uur, op tien over één, komt onze wethouder Ellen Verheij. Uh, die gaat uh, inderdaad straks uh, het festival openen, zeg maar eigenlijk. Hè? Het uh, 24 uur. Zij heeft gisteren de vernielde boulevard heeft zij ge geopend. Tijdelijk. Uh, en daar gaat zij wat uh, gaat zij over vertellen. Uh, dan krijgen wij de Zandstroom. De Zandstroom, uh, die hier even verderop zit, uh, houdt een benefietfeest op 19 juni. En ja. Leontien Trijbers die wil daar heel graag iets over gaan vertellen. Dan hebben wij tussendoor weer live interviews. Ik weet niet precies wat, maar dat, daar vertellen we jullie nog wel over. En wij sluiten af om kwart voor twee met Lana Lemmens, directeur eh, marketing Zandvoort, stichting marketing Zandvoort. Nou, en zij kan waarschijnlijk al vertellen hoe het ongeveer gaat, deze tot op nu. Hè, tot nu wat de, hoe de belangstelling is voor de activiteiten die er plaats hebben gevonden. Dat is het derde uur wat ja. wij eh, presenteren. Ja, wie krijgen we dan zo meteen nog uh, hier? Uh... Wij krijgen, als het goed is, nog iemand van de Zenzo Yoga Studio. Maar dat weten we niet zeker. Ik denk dat we nog een uh, uh, live interview krijgen. Thomas knikt al... Uh, waarschijnlijk van de Rijnders zusjes. Nee, ik denk nee, het Stanford Museum. Waar ze dus af uh, kunst maken. Nou, ik zie trouwens en, dat. Uh, Want ja. vandaag uh, moeten de oranje dames uh, voetballen. Ja, om ik hier Ja, Ik of, zie of. dat er uh, een oranje mars is gestart. Vanaf de Plaatsdarm. <laughs> uh, naar de du. O, waar, de, waar, de, ja, de, de, waar de wedstrijd gaat beginnen. Het is onvoorstelbaar. Als je nu naar Hart van Nederland kijkt live op tv, dan kun je dus zien een massa. dat er een enorme massa oranje fans op weg is naar dat stadion. Nou, het is echt leuk. Ik, ik vind ja, het fantastisch ja. dat die meiden zoveel aandacht krijgen. Ja, ja. En, en ook, ook ja, terecht natuurlijk ook. Dat is uh, zeker zo. Goed, wij wachten nu even. Wij wachten op, uh, op de volgende luisteren. gast. Ja. En uh, we gaan uh, luisteren naar muziek. Tot zo. Irene gaat, heeft nog een mededeling. Ja, nou, dit... een mededeling. Het, het is... is een dingetje wat op de Zandvoortse Courant uh, staat. En dat gaat over een MS-patiënt van uh, Nieuw Unicum. Die ervoor strijdt om illegale fietspaden te krijgen rond Zandvoort. Want er is een heleboel te verbeteren daar. Ja? En uh, ja, de, weet je als, je, als je MS hebt, dan heb je heel veel pijn. En als ja, je dan over dan een ongelooflijk fietspad uh, ja, gaat... Ja, ja. Nou, ik... ik Vorig jaar heb ik zelf in een scootmobiel en een rolstoel gezeten ja, vanwege uit, mijn operatie. Ja, ja. Uh, overigens nog steeds mijn grote complimenten voor de mensen van het Huis in de Duinen waar ik acht weken heb mogen vertoeven. En ik heb het daar echt fantastisch gehad. De mensen zijn super vriendelijk. En de, de medebewoners heb ik ook heel veel plezier mee gehad. Toevallig is er uh, Pien. Die stond op, het, uh, ja. op de foto op de, ja, op, ja, met, ja. De met de burgemeester ja, over ja. het boek van ja, de gezichten het, ja. van, uh, ja. van Zandvoort. Ja. Uh, waar Piet uh, Pries uh, ook op stond. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik wil toch wel een oproep doen uh, aan uh, de ...politiek om daar toch zeker naar te gaan kijken... ...en niet alleen maar kijken, maar ook echt. We kunnen dat ook misschien wel vragen. Over ja, ja, want mobiliteit is natuurlijk heel belangrijk. Heel belangrijk ja. uh, de, inderdaad, er staan steeds meer oudere mensen... ...en niet alleen maar Nieuw Unieke, maar ook naar het dorp toe... ...is er nog wel wat uh, te verbeteren ja. aan de veiligheid. Uh, het uh, plein, het, het uh, kerkplein bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, die keien die daar zijn. Maar als je daar met je rolstoel of met lastig. je scootmobiel ja, overheen gaat... Ja. Ja. ...dan word je door elkaar geschud. En als je al een nou, pijnlijk ja, lichaam is... hebt, dan is dat echt niet prettig. Nee. Maar goed. Het is een goed, uh, goed issue om daar... Uh... Mobiel, de wethouder mobiliteit is uh, Jo Berensen. die ja. is natuurlijk aanwezig geweest bij de race die ja. er uh, afgelopen donderdag is, was, Op dat het woensdag, was dat, woensdag, was woensdag was dat. Ja, ja. De, de scootmobiel Nederlandse race. Nederlandse kampioenschap. Ja. Ja. ja. Prachtig allemaal, ja. maar dat zijn de leuke dingen, maar, maar minder zijn, leuke dingen die, die moeten, moeten ook geregeld worden. worden. Ja. Goed. Nou, we gaan nu uh, proberen contact te krijgen met met Julia, Julia. interessant voor uh, zandvoort Museum. Ja, ik, ik ga uh, haar bellen. Ja. Uh, kijken of dat dat. Uh, ...gaat lukken. 2-0. Kijk of dat ik haar aan de telefoon kan krijgen... ...zodat zij in de uitzending kan komen... ...vanuit het museum. Hij gaat over. Hallo Julia, met Irene. Ah, je bent in de uitzending. Ja, Oké. Okay. Dus dat je dat even weet... Ja. En waar ben jij nu? Ik sta in het Zandvoortse museum. Oké, okay, vertel even wat er aan de hand is daar. Het is buitengewoon klein. Nou, er zijn hier workshops waar ze uh, kunst maken van afval. Ja. En wie zijn, wie zijn daar bezig? Ja, ik uh, heb volgens mij de hoofdcoördinator. Kunt u mij even kort samen een samenvatting geven over alles? Ja. Nou, dat is een beetje moeilijk. Uh, ik ben niet de hoofdcoördinator, maar ik loop wel vandaag de hele dag een beetje mee. Ik hoor de stem van Marjan Rebel. Goedemorgen Marjan. Storm, goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Marjan. Nog een storm hier, ongelooflijk leuk. De slopjesroute, de beeldenroute... En vanmorgen om 11 uur al een uh, heleboel kinderen gehad om kunst te kijken. En om 1 uur komen de, uh, de, de volgende groepen. En dan voor de rest ja heel veel badgasten die alles willen bekijken. Dus een grandioos succes. Goed, maar nou, het wordt er al gewerkt stikkelijk... nu? Er uh, wordt nog niet gewerkt. Om 1 uur begint hier alles. Ik ga hier een workshop plaatsvinden. Dus... Als u het leuk lijkt, kom lekker naar de workshop toe in het Zandvoortsmuseum. Het is lekker weer, dus je kunt lopen of fietsen. Kinderen. Kinderen, vooral kinderen. Ja. Kinderen. Ja. Sorry, vooral kinderen. Neem vooral heel veel kinderen mee. Het is hartstikke gezellig. Ja. Nou, super. Op het Gasthuisplein, het Zandvoortsmuseum. Uh, voor iedereen die luistert en kinderen heeft en denkt van, wat gaan we doen vandaag? Naar het museum. Helemaal goed. Nou, uh, Gerry, Bij... Uh, uh... Is het al begonnen? Nee, het is nog niet begonnen. Het is niet begonnen. Dus het begint om 1 uur. Dus we moeten daar nog even over... Uh, even wachten. Jullie, heb jij nog meer te melden daar? Is ze er nog? Ja hoor, ze zijn oh, er nog. Ze is er nog. Oké, okay, ze is er nog. Kun je nog meer melden daar uit het museum? Uh, kun je nog wat meer melden? Nou, er is eigenlijk al uh, van alles en nog wat en mensen kunnen dat natuurlijk op de site allemaal bekijken of bij de VVV een route halen. Dat is erin... nou, bij de VVV. Maar de VVV zit ook in het museum, hè? Het is voor mij op dit moment om dat allemaal weer te geven. Oké. Okay. Ja, klopt. Dat ja, een VVV zit natuurlijk hier in het museum, dus... En volgens mij zie ik de eerste kinderen ook al binnenlopen, hè? Oh, ja, ja. Ik zie de eerste kinderen binnenlopen. Dus... Nou, helemaal goed. Dus er zijn al kinderen aanwezig. En laten er nog maar meer kinderen naartoe komen. Het museum voor de workshop met uh, afval. Kunst maken. Kunst maken van afval. Ja. En uh, misschien uh, kan iedereen dan ook... wanneer ze over het strand lopen en over de boulevard... Wat meenemen, mee wat op de te grond leven, dan kun je er iets leuks van maken. Goed, nou nog maar uh, even terug naar een muziekje en dan uh, spreken maar we nou ja, dan zo meteen. Over muziek gesproken, ja. <laughs> Thomas is. op dit. de achtergrond, tegenover ons, uh, tegenover het uh, Amsterdam Beach Hotel waar we zitten, zijn ze inmiddels allemaal muziek aan het testen en, uh, en dat hoor je ook, ook voor al. Voor straks. Ja, met ja, ja met voor het ja. podium. Ja. Ik dus zie ja, Pet van Kessel ook al rondlopen, Hij ja. Ja. Ja. die verstopt zich nu achter een paal. Ja. <laughs> Oké. Okay, goed. goed. Dankjewel. Nog even Doe maar muziek uh, Thomas. Dankjewel. Dit is het laatste. Celebrate we was we never forget One morning our parents kicked us out of bed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 <laughs> <laughs> <laughs> My name is MC Squad, and also DJ, and in a life that's good for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 Ik even, ja, we zijn kan. terug. Nou, ja. we, zijn, we zijn terug. Uh, we hebben nog even tijd om de, nog een laatste stukje van onze agenda... de reguliere agenda nog te vertellen. Dat op 26 juni het reuzenrad weer verschijnt op het Badhuisplein. Dat is ook altijd weer heel, heel leuk. leuk. Die, du, die blijft staan tot 24 juli. En op 27 juni is er dan de regenboogborrel voor jong en oud... Rosé aan zee, Bijnautiek... Eh, want het is steeds wisselend elke maand. En dat is van half zes tot half acht. En 28 tot en met 30 juni hebben wij weer culinair Zandvoort op het, bad, op het... Gasthuisplein. Gasthuisplein. En ik verheug me enorm. Ik ben uh, vriend van uh, de... Een soort culinair. Goed, dat dan is vast... het is er, vandaag even, ja. uh, dus, uh, is er inschrijving voor het Timmerdorp Zandvoort. Dat uh, kan bij Tent 6. Dat is de achtste keer dat dit georganiseerd wordt. Uh, het thema dit jaar is ridders en jonkvrouwen met een knipoog naar de middeleeuwen. En binnen het dit jaar gestelde thema zullen de kinderen gedurende vier dagen een eigen houten kasteel CQ dorp gaan bouwen. In de week van dinsdag 13 augustus tot en met vrijdag 16 augustus gaan ze met hulp van de vrijwilligers uiteraard en ook van heel veel sponsoren de achtste editie van het Timmerdorp Zandvoort organiseren. Is heel dat populair, is, ja, het is heel is het populair. Heel populair ja. uh, de man van het eerste uur, Dimitri Bluis, uh, is daar natuurlijk volop uh, mee bezig. Ja. Uh, zet, zet het vast in de agenda. En af en toe even op de website kijken en op de Facebookpagina. Timmerdorp Zandvoort, want ja. daar wordt echt regelmatig nieuws over geplaatst. De kosten voor het Timmerdorp zijn 40 euro per kind. En dat moet bij de inschrijving voldaan worden, zegt Bluis. Maar het, het is natuurlijk wel gewoon dat je... Dinsdag, donderdag, vrijdag. Uh, dus echt gewoon vier dagen. Hebben kinderen een fantastische dag. Met ja. alles erop en eraan. Ja. Ja. Er wordt super goed voor ze gezorgd. Uh, dus als je tussen de, de uh, pardon, tussen de acht en de twaalf jaar bent. En je bent een inwoner van Zandvoort. En je hebt zin om mee te doen. Om ...aan een team van vier personen om een hut te bouwen... ...ga dan samen met je ouders of verzorgers naar de inschrijfochtend. Nou, dat is uh, nu al geweest, maar volgens mij kun je nog steeds inschrijven. Vanaf tent 6, bij tent 6, bij tent dat 6 was hier. vanaf 10 ja. uur vanochtend. En denk er ook alvast over na met wie je graag een team zou willen vormen. Want het is ook mogelijk om een groepje van twee of vier kinderen tegelijkertijd in te schrijven... En uh, Hou er rekening mee dat er maximaal twee kinderen per persoon ingeschreven kan worden. En je kunt het inschrijfformulier downloaden via de website. Uh, als je naar uh, www.zandvoortskrant.nl gaat, dan staat daar een linkje bij inschrijving Timmerdorp-Zandvoort. En dan kun je zo het formulier invullen en meenemen ja. daar ten zes. Wij moeten okay. gaan afsluiten, want ja. we krijgen reclame en dan het journaal. En dan, en dan zien dan wij, wij, wij straks ons straks, weer, straks weer, terug. weer terug. Tot straks.